Een 43-jarige verwarde man. En het zoeken naar de vermiste Mick uit Helmond gaat weer verder. Dit keer kunnen ook vrijwilligers zich aanmelden om mee te doen. Mick liep van huis weg in de nacht van donderdag op vrijdag. Hij had alleen een korte broek en t-shirt aan en droeg geen schoenen. Ook heeft hij een verstandelijke beperking. Verspreid over het land vallen buien met sneeuw, regen en soms hagel. Het kan glad zijn, daarom geldt code geel en in het midden van het land code oranje. Het wordt 1 tot 3 graden. En dat was het nieuws op 58. Dan 50 verkeer verkeerder Flitsmeister. Vertraging gemeld op de A58 Tilburg richting Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal. 16 minuten vertraging, dat komt door een ongeval. En er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Even oppassen op de A10 Zeeburgertunnel richting de A10 Noord. Maar met het huidige weer zou ik sowieso even willen adviseren. Pas een beetje op je snelheid. Doe voorzichtig!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 Hey, goedemorgen. Dualipa Training Season is voor je onderweg. Naar Afrojack en In My World. the name. Dat Dua Lipa in een taxi heeft gedaan En het spoot alle kanten op Jouw weekend Jouw 538 Gebeurde een tijdje terug, maar de exacte datum is een beetje onduidelijk Maar de, de situatie is als volgt Zij zat, Dua Lipa, in een Uber Dus in een taxi Met een fles champagne in haar handen Waarschijnlijk onderweg naar huis van een feestje En die fles ging voor de duidelijkheid Dicht mee de taxi in Totdat zij opeens dacht: "Goh, uh, kan ik die fles niet gewoon openmaken. I don't know what possessed me to think that it would be okay to open it in een an Uber. En die Uber driver just stopped the car en he turned to me and he was like, Really? Dat is natuurlijk ook een Uber dom idee van Dua Lipa. Hopelijk heeft ze hem genoeg voorgegeven, want die bende opruimen, al die plakzooi, word je hier blij van. 538, 8 in morning. Hoor je nu.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 I'm up and waiting. Teste bij Radio 538. Met 538. Naar de Vrienden van Amstel Live. Misschien kun je er helemaal nog niet aan denken hoor, het volgende feestje. Maar weet dat de grootste crew van Nederland deze maand de deuren weer opent. De Vrienden van Amstel Live in rotterdam Ahoy. Dat is een mega gezellige boel. Waanzinnige artiesten. En vanaf maandag maak je kans om erbij te zijn. Het is compleet uitverkocht, hè? dus alleen hier win je die tickets. Meer informatie check je sowieso op 538.nl. En Joshua, de zanger van Chef Special, die weet hoe het is om erbij te zijn. Hij was namelijk een tijdje vriend van de vrienden van Amstel Live. Jorg nu met zijn amigos. Miracles bij 538.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 I like try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 En Andy Grammer, The Thing I Love, bij Radio 53. Goedemorgen, Marnix hier. Hey, ben jij het nieuwe jaar gestart met een goed voornemen? En zo ja? Met welke drie woorden zou jij die dan omschrijven? Dat goede nieuwe voornemen, die beste wensen van je? In mijn geval, toch maar sportschool. Ja, ik ga er dit jaar toch maar eens aan geloven ben benieuwd aan jou. Laat even weten via de gratis app van Radio 538. En wie weet scoor je door het sturen van jouw goede voornemen in drie woorden... ook nog eens even de 538-muts 538. en sjaal. Perfect voor dit weer. Laat het weten via de gratis app van 538. Dankjewel. vast. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Nu tot 525 euro inruilvoordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com. Slash snelpakkers. Anders schrijf je mis...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 2026 is hier. Dat betekent een frisse start vol gezondheid, goed eten en voordeel. Bij deze week in de bonus: AH Hand en pers of Bloedsinezappelen, Twee netten, voor 3,99. AH stampot groenten en Aardappelen, 1 per se gratis. Alle AH Spek en Hamreepjes en Blokjes, ook één per se gratis. En AH Bolhapjes en Ronde Bakjes, Drie stuks, voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.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 Dat zijn de giga-deals bij Simpel. Zo krijg je nu 30 gig en 250 belminuten voor maar 5 euro. Bestel snel op simpel.nl. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap, schat die nou. Jouw thuis, jouw smaak. Met Karwei. Nu tot wel 50% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei maak het mooier.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 Westhuis. Met Somber, een dress voor je onderweg. Naar nou, Wiz DMC, show we love. Cario 15:8. Oh, sorry. special, special No heaven on earth if I can't be with you, I be with you Swim me your eyes so I can tell the truth Laat Patrick besparen met zijn goede voornemen voor 2026. Dat is namelijk de vraag met welke drie woorden jij jouw goede voornemens voor dit jaar zou omschrijven. Even een paar reacties uit de 50 app erbij pakken. Karin stuurt nu al mislukt. Ach, ik kan altijd gewoon weer beginnen Karin. Manuela stuurt vijf kilo eraf. Daan stuurt de liefde vinden. Martine appt vakantie naar Oostenrijk. En Patrick, de telefoon die stuurde stoppen met roken. Patrick, hoeveel ga je daarmee besparen? Hoeveel geld denk je? Uh, ik denk best veel. Best veel. Twee pakjes in de week. Reken maar uit. Mal 52. Dus dan uh, zit je wel een paar duizend euro. Jij gaat gewoon een paar duizend euro dit jaar besparen. Hoe lekker is dat? Ja, heel goed. Heel lekker. En heb je voor jezelf <laughs> al een motivatie bedacht... waar je het dan aan gaat uitgeven? Of ga je het gewoon lekker aan de kant ja. zetten? Nou, ik ga het aan de kant zetten. Dan misschien een lekkere grote wereldreis maken. Even lekker lang op vakantie. Nou, wat een super motivatie is dat. dat uh, ja, goed hè. goede tip voor iedereen. <laughs> ja, zeker weten, zeker weten. hey Patrick, dankjewel voor het inchecken. 50 terug met zijn voor jou.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 Suzanne Freek, Goud, bij Radio 538. Hey, een garantie om je dag te starten met een lach. Dat doe je met Tim, Rick, Niels en Florentine. iedere ochtend vanaf 6 uur met de 538-ochtendshow. En eerder deze week ging het over een hulpmiddel... van het doen van de daad. En Tim heeft daar wel eens ervaring mee gehad, biecht hij op. Ja, gewoon eens proberen. Oh, ja, maar je was moet toch... Al lang geleden al een keer. Maar het ja, is niet zo... dat Als je, je een, uh... een pil neemt en je gaat gras maaien... dat je dan enorm... Uh, nee, Je, je moet, moet wel, wel, wel je in de stemming zijn. Je ja, moet ja, in de stemming zijn. Ik kreeg er een onwijze hoofdpijn van ook. Ja, echt maar maar, waar? heeft ja, ja, het ook gedaan... maar die had een onwijs last van zijn nek. Die had een stijve net. Ja. Wat doen ja. ze toen? Een enectie. Hey, dat was vergeten door te slikken. je was blijven hangen in zijn keel. Tim, Rick, Niels en Florentien... hoor je maandagmorgen weer... met de show.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 We're I was alone. Oh, to watch in, oh, yes, keep okay. so oh, oh, oh. Given the throne, I didn't know how to believe I was a queen that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 Radio 538, de lekker zit in je weekend met Hunter X en Golden. Zometeen voor je onderweg, Michael Jackson. En hoor je waarom Ed Sheeran een superduur jurkje voor zichzelf heeft gekocht. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen. Hé, hey, kijk eens rond in je kamer. Saai hè?